11 uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Vijf tot zes miljoen Nederlanders moeten volgend jaar rekening houden... met een flinke tegenvaller van de belasting. Ze krijgen een naheffing of een lagere teruggave. Voor de meeste mensen is de tegenvaller zo'n 300 euro... maar het bedrag kan oplopen tot 700 euro. Dat blijkt uit antwoorden van staatssecretaris Wiebes op Kamervragen... en uit informatie van de Belastingdienst. In Brussel is een akkoord gesloten over de levering van Russisch gas aan Oekraïne. Europa was bij de onderhandelingen betrokken omdat het Oekraïne financieel wil helpen. Rusland draaide in juni de gaskraan naar Oekraïne dicht vanwege een ruzie over onbetaalde rekeningen. Sindsdien haalde Oekraïne gas uit onder meer Polen en Hongarije. Maar vanwege de naderende winter heeft Oekraïne meer gas nodig. In Amsterdam is een man aangehouden die in zware vuurwapens zou handelen. Dat is gebeurd in het kader van een onderzoek naar een reeks liquidaties. De afgelopen jaren zijn verschillende mensen uit de Amsterdamse onderwereld vermoord. Een paar weken geleden werden twee onschuldige slachtoffers neergeschoten in een Amsterdams café. De Nederlandse voetbaldames maken nog altijd kans op deelname aan het WK volgend jaar in Canada. In de halve finales van de play-offs om het laatste WK-ticket... won Oranje op het Kasteel in Rotterdam met 2-0 van Schotland. In november speelt Nederland twee keer tegen Italië. De winnaar van de play-offs gaat naar het WK. De Oranje-vrouwen hebben nog nooit aan een wereldkampioenschap meegedaan. De Oostenrijkse wielrenner Mathias Brendel heeft het werelduurrecord verbeterd. De tijdrijder legde in Zwitserland binnen een uur 51 kilometer en 852 meter af.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 Donderdagavond. Tussen 10 en 12 uur presenteert Cheryl Duyf Tussen App en Vloed. Een heerlijk relax-programma met allemaal mooie belaatjes. Blijf genieten en luister naar Tussen App en Vloed bij ZFM Zandvoort. Why do we always hurt the ones we love? Ja, is dat zo eigenlijk? Nou ja, in ieder geval, dat geldt natuurlijk wel voor sommige mensen. Die doen dat wel. Maar ik heb altijd wel geprobeerd om het te voorkomen. Maar ja, soms lukt het inderdaad niet hoor. Ik was ook niet helemaal mijn handen in onschuld. Wat dat betreft, luisteraars. Uh, trouwe luisteraars, die zijn heel erg... Uh, erg uh, uh, zeldzaam, trouwe luisteraars, hè, die altijd weer luisteren. Ik heb er wel een paar, gelukkig. En die hou ik dan ook in de ere. En vandaar dat ik ook deze plaat draaide, voor, uh, of cd draaide, zo moet ik het zeggen. Voor een uh, lieftalige dame uit Haarlem. En ze weet onmiddellijk wie ik bedoel als ik zeg van... Uh, deze plaat was voor jou. Want je hebt hem ook zelf aangevraagd. Ja, uh, even kijken. O oh, ja, ik heb het eerste uur heb ik iets gedraaid van Robert Long. En uh, dat was Kalverenliefde. En dat is een mooi nummer. Maar wat ik ook een heel mooi nummer vind van... Uh, Robert Long is het volgende. En uh, dat heeft met een duif te maken. Nou ja, het kan ook een andere vogel zijn. In ieder geval wordt hij aangeschoten. Vanmorgen vloog ze nou. Zo onbelemmerd en gastjes. En zo verheven. Zo'n sierlijk wezentje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 En uh, de dame was Martine Bijl. Ja, als, als dat zo'n vogeltje doodgeschoten is, ja, dan zeg ik, uh, it's over. Your baby doesn't love you anymore. Uit zijn tenen Roy Orbison met It's Over. De mensen die het zat zijn om allemaal door de straten van Haarlem heen te slenteren... die, die neem ik gewoon met z'n allen mee naar Philadelphia. En daar komen we Bruce Springsteen tegen. In the streets of Philadelphia.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 mensen die daar prijs op stelden. Ik nam u even mee naar de straten van Philadelphia, de streets of Philadelphia, met het uh, mooie warme stemgeluid natuurlijk van uh, niemand minder dan Bruce Springsteen. You and Me, zo heet het nummer. En You Me, zo heet de groep. You and Me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 Zijn het, de groep heet You Me, maar het is natuurlijk een duo You Me. En het nummer heet ook You and Me. Ja, luisteraars, ik weet niet of u het wel eens doet... dat u een oude schoenendoos hebt met, met allemaal oude foto's van vroeger. En daar eens in gaan neuzen. Nou, weet u wie dat ook regelmatig doet? Rob de Nijs. Luister maar. Foto van vroeger.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 Hele mooie liedjes op de nijs. Foto van vroeger. En voor de mensen die de economie nog even willen doornemen. Mensen die van geld houden, van pennies. leider richie voor jullie. The first time I saw you. like Tussen eb en vloed. Op de donderdagavond tussen 10 uur en 12 uur s nachts. Een relaxprogramma gepresenteerd door Charles Duif. George van der Pannen had hij deed mee aan uh, The Voice of Holland. En uh, had veel succes met dat nummer zeg, zeg me dat het niet zo is. Nou, ik zeg u dat het wel zo is dat uh, Guus Mevis het ook heeft opgenomen. Dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet waar is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet...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 Zo is. Ja, hoe zo'n nummer van oorspronkelijk Frank Boeien. natuurlijk weer razend populair kan worden. dankzij George van der Pannen. Dit keer uitgevoerd door niemand minder dan Guus Mewis. En hij deed het niet alleen, maar uh, met een nieuw cool. Uh, die bent ook weer verder. Een New cool collection band. Big band, zo moet ik het zeggen. The New Cool Collection Big Band. Uh, hij ontbreekt in bijna geen enkel uh, programma wat ik doe. Dat is Art Garfunkel. En dit keer een nummer van Gad Stevens. We kennen het allemaal. Morning Has Broken. Art Garfunkel. Morning Has Broken Like the first morning Blackbird Has Spoken Like the first bird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 I Ze voor elkaar in kok. I don't want a fight, zegt ze. Ze wil niet met me vechten. Nou, heb ik speciaal voor haar op judo gezeten. Verdoei. En dit is toch groep Best Life. That's the way it seems tonight If we could try to end these wars I know that we can make Als je in het noorden woont, in het oosten of in het zuiden... dan weet je nou ook eens hoe het er in het westen aan toe gaat. Westlife was dit met uh, I don't wanna fight no more. Ik ga nu een plaat draaien voor uh, de liefste vrouw van Bloemendaal... waar ik heel erg veel van hou. Yvonne, deze is voor jou. niet zo'n uh, moeilijke moeilijk, uh, opgave, hoor, om van die vrouw te houden. Ik zei het net al, uh, ze woont in Bloemendaal. Ik zeg niet waar, want dan uh, staan we direct al die mannen daar op de stoep. Dat gaan we niet doen. Uh, maar dit was voor mijn lieve vriendin Yvonne Nijsen. een nummer van Roy Orbison. Natuurlijk bekend geworden van Ray Charles, I can't stop loving you. Ja. Uh, wat, oh ja, de, de, de, een visie op de liefde, heb ik u zojuist gegeven. Daar ga ik nog even mee door. Dit keer is het... Uh, Mariah Carey die ons duidelijk maakt wat er met liefde wordt bedoeld. Oh. Mm -hmm. TREATED ME KIND SWEET DESTINY CARRIED ME THROUGH DESPERATION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 Op mijn klokje, luisteraars. De tijd vliegt. My, my. Time flies. Bijna alweer twaalf uur, maar ik kan nog een paar mooie nummers draaien hoor. Dus ik nog helemaal niet. Time flies One step. Gaat snel om, time flies, dat was jaar, luisteraars uh, Ik heb vandaag een behoorlijk uh, relaxed dag gehad. Ik heb eigenlijk een beetje, een beetje genixt. Nou ja, genixt. Ik heb een beetje achter de computer gezeten om muziek voor u uit te zoeken voor vanavond. En uh, ja, een beetje rijmpjes gemaakt voor een ander programma. En uh, een beetje mijn, mijn Sinterklaas-activiteiten uh, kenbaar gemaakt op Facebook. Dat, dat, uh, dat zijn zo de dingen die ik vandaag gedaan heb. Uh, dus het was een goede dag vandaag.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 Ja, iedereen die heeft het erover. Morgen wordt het beter. Nou, ik wens u in ieder geval vast een hele fijne vrijdag. Ik ben er morgenavond weer tussen de klok van vijf uh, uur en zeven uur met Zandvoort draait door. En dan uh, gaan we het weekend inluiden met een speciale gast natuurlijk. En de stamtafel en uh, de column En nou, van alle lekkere muziek natuurlijk. Dus ik hoop dat u morgenavond uh, naar me luistert in het uh, mooie programma. We gaan eruit met uh, een heel mooi nummer van uh, was Voisin on the outside dank voor het luisteren allemaal hè en een fijne nacht dag She was a woman inside a castle Nights all around her And I never found myself strong enough To reach in touch from the outside